Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Oostenrijk heeft een groep Nederlandse studenten in quarantaine gezet. De studenten zijn op vakantie in het stadje Spital in het zuiden. Maar 26 van de 27 studenten blijken corona te hebben. De groep is naar een noodopvang in Klagenvoort gebracht. Ze hebben lichte klachten. Een deel van de studenten was al gevaccineerd. Ze moeten tenminste tot zondag in quarantaine blijven en zich dan nog een keer laten testen. De grote protesten tegen de Cubaanse regering zijn de schuld van Amerika, zegt de Cubaanse president. Duizenden mensen gingen gisteren de straat op. America! Mensen zijn boos over de lege schappen in de winkel, maar dat komt volgens de president door de handelsboycott die de VS heeft ingesteld. De Amerikaanse president vindt dat Cubaanse machthebbers meer naar het volk moeten luisteren in plaats van zichzelf verrijken. En bij een camping in Hoenderlo in Gelderland moeten gasten die een dagje langskomen verplicht een polsbandje om. De campingbaas is bang dat het anders te druk wordt. Het worden te veel daggasten, vermoeden wij deze zomer. Omdat mensen niet naar het buitenland kunnen, gaan ze toch een daginvulling zoeken. En gaan ze in de kenniscertificaat kijken van wie staat er op een camping? Dan gaan we er fijne dag naartoe. Bezoekers moeten als daggast 3 euro neertellen en krijgen vervolgens een polsbandje. De campinggasten vinden het prima. Alles wat gedaan kan worden om die corona te, te, te, te beperken, moet gedaan worden om afstand te houden met elkaar. Nou ja, als campinggast vind ik het wel een fijn idee. Weet je, niet iedereen van de wijde omgeving kan hier op de camping. Dus ja. Dan is het wel fijn om een polsbandje te hebben en het is niet zo druk in het zwembad. Het weer nog meer bewolking vanavond met kans op regen en onweer. Morgen in regen in het oosten en zuiden en 20 tot 23 graden. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. wat ze vorig jaar hebben uitgebracht. Wait For Me. Het nummer van Meadow Lake was dat. En het nummer dat heet Blood Crawls. Ik zei net tegen Robin dat dit het nummer is geweest. Wat ik ook bijzonder had gevonden. Ze hoeven nog niet meteen te spelen, want we draaiden nog één. En dan gaan we echt weer beginnen. Dus even Ademhalen. Rustig ademhalen, want het is nog, het is nog niet zover. Ik draai er nog één en dan, dan gaan we zo dadelijk weer beginnen... met het laatste setje van twee. Over de Arters gesproken. Er zijn meerdere radioprogramma's zoals wij bezig. Zo is er bijvoorbeeld op de maandagavond in Volendam... een programma dat heet Roy Draait Door. Dat, dat wordt door mijn zeer gewaardeerde collega Roy de Smet gedaan... Uh, er zit er eentje, geloof ik, uh, dat heet Radio Spannenburg. Dat zit ergens in Friesland. Dat is ook een, uh, een radioprogramma wat uh, zich een beetje bezighoudt... met de muziek uit de indiewereld. En er is er nog één, en dat is op... Uh, de dinsdagavond, dat is een beetje de ruwe variant uh, bij Radio Kapelle. Dat is uh, Thomas Harterveld met uh, Bang Your Radio. Dat zit dan uh, s'avonds. Ik geloof uh, tussen 9 en 10. En dan hebben we ook nog op datzelfde Radio Kapelle. En dat is het mooie bruggetje naar uh, zaterdagmiddag toe. Want dan zal Robin de Drijver nog een keer te horen zijn. Maar dan in een telefonisch interview met uh, radiovriend Willem de Waard. En dat, uh, nummer, uh, dat programma dat heet Zwaardvis. Tussen 12 en 2 zal ook Robin daar uh, alles uit de doeken doen over dat album uh, Glas. Dus dan heb ik uh, wel, wel het een en ander weer verteld over de verschillende radioprogramma's uh, die er in de landen te zijn. Ja, wij vinden altijd dat we ze gewoon uh, kunnen benoemen. Er zijn ook radiostations die zeggen van dat uh, moet, moet niet. en Die krijgen dan uh, van de hoge rand uh, te horen van de programmalijnen. Dat ze dan uh, zeggen van joh, zijn we zijn weer mee bezig? je moet jaarprogramma's. programma's zijn. Dat, dat, dat denk ik, dat geloof ik niet. Gaat het in slotte om uh, de muzikanten hier in Nederland die uh, naar mijn idee best een uh, grotere podium verdienen. Nou, een uh, ervan uh, is een dame die uh, met de pet rond is uh, geweest. En uh, ze heeft dat geld ook bij elkaar. En ze wil daar een EP of een mini-album uit uh, mee gaan brengen. Songs for Lennart heet, uh, heet dat album, mini-album. En is van iemand die ik eigenlijk al een lange tijd ken uit de muziekwereld. En ze is eh, dan binnenkort weer helemaal terug van weg geweest. Ghana. Eh, dit nummer dateert alweer van, ik meen, 2015. Want het is ook alweer een tijdje terug. En dat, eh, dat is eigenlijk dat is ook zo'n bijzonder nummer. Het is een kippenvelnummer. Eh, kijk ook maar eens een keer de clip. Die is geschoten in Vlieland. En als je dat eh, dan nog eens een keer afzet... dan eh, geloof je ook echt wel waarom dit nummer zo mooi is. Someone heet het. keertje te strikken in de studio hier. Het nummer heet uh, Someone. Nou, het uh, laatste blokje van twee gaan we horen. Uh, hier bij Alternative FM Darters. Allemaal. En we beginnen met een uh, nummer ook weer van het album Glass. En dat nummer dat heet Void. 1, 2, 3, 4... dat uh, terug te vinden op dat uh, tweede album, maar ze hebben ook natuurlijk nog een eerste album gemaakt en uh, daar uh, staat ook een track op. En volgens mij is het ook het titelnummer van dat eerste album, When I'm Sane, en die hoor je nu. Ja. One, two. Ja, ja, ja, ja. Dat waren ze, de Arters. We gaan zo nog even napraten, want we hebben natuurlijk nog wel wat teksten over uh, natuurlijk wat ze nog allemaal willen gaan doen uh, de komende tijd. Want uh, voorlopig mag er ook nog hier en daar wel opgetreden worden. Alhoewel, we moeten opletten met dat we dus niet letterlijk uit de bocht uh, vliegen, want dat is ook nog wel een uh, dubbelzinnige term uh, met een circuit in je achtertuin. Uh, de primeur van vanavond is uh, deze, Mountain Eye. En het uh, nummer dat heet Synopsis: Morgen is hij te krijgen op verschillende platforms, digitale platforms. Maar nu hoor je hem weer. Stevig gekost, mensen. Focus is slipping and as a daydream drifting down so many things I should be doing but I'm stuck in what to do first Is it okay to be distracted Once more Living life for letting go Oh my I got carried away Het tweede album uh, wat ze hebben uitgebracht, uh, Prospero, uh, wat was dit uh, het uh, nummer The Prophet. Uh, en dat, uh, ja, dat is eigenlijk de opmaat naar iets wat uh, op 27 augustus uh, weer gaat plaatsvinden. Namelijk uh, de uh, pop- en cultuurhuis De Piers in Volendam, want daar uh, gaan zij een optreden doen. Ik zei al in de, de aanloop, uh, de zaal gaat open om half acht. Ik wist niet precies hoe laat die zaal uh, open ging... maar ik had het wel goed. En uh, kwart voor negen, dan is uh, de volgende uh, moment... want dan beginnen ze te spelen. De entree is 15 euro, wil je erbij uh, uh, zijn? En uh, dat is uh, dan uh, voor de mensen die dat fijn vinden... om de akoestische versies van uh, een aantal Alaska-nummers... nog eens een keer uh, te horen. Uh, wellicht komen er ook uh, nieuwe nummers voorbij... en dan komt ook de hele band uh, in actie... Uh, dan zit ook uh, de broer van Frank Ponten bij, Paul. En uh, aangevuld dan verder met Martin en Rubin van de band. Nou, uh, akoestisch en over Rubin gesproken is een leuk bruggetje naar de, de Arthur's uh, toe. Want uh, de, de frontman van de band heet ook Rubin. En uh, Martin zit ernaast. Uh, heren, uh, want uh, wat vonden jullie ervan eigenlijk? Begin met jou even, Martin. Ja, dat is leuk om te doen. Uh, ja. We repeteren natuurlijk al heel uh, lang nu. We uh, werken naar een paar optredens toe. Onze mm -hmm. release optredens... Uh, Dordrecht dit weekend, of volgend weekend uh, Amsterdam, Sinatol, allebei uitverkocht. En, um, Hoe was het eigenlijk uh, gewoon om dan weer gewoon voor een beetje in een redelijk gevulde zaal uh, te spelen? Ja, leuk. Ja? Uh, heel leuk. Ja. Ik ben ook net pas bij de band gekomen eigenlijk, sinds uh, februari 2020. Mm -hmm. Toen stonden er heel veel optredens gepland. En die zijn toen allemaal afgezet. Dus ik, <laughs> ja. ik zit een jaar in deze band. Ja, dus uh, dus Goed maar wel zonder opgetreven. Ja. Dus het is eigenlijk zoiets als een hond die in een worst voor zijn neus hangt... Exact. en eigenlijk er steeds maar achteraan loopt. Want ja, ja het duurt nog eventjes. Het duurt nog eventjes. Het was een heel uitdagend jaar. Ja. Voor alle ja. muzikanten ook. Hè? Ja, dat geloof ik wel. Want uh, wat, uh, wat, uh, wat doen jullie dan uh, precies in zo'n jaar, uh, binnen? Ja, we hebben vooral aan de plaat gewerkt. Hè. We ja. hebben echt de tijd genomen om die plaat uh, mooi af te maken... Mm -hmm. En uh, daar zijn we wat langer mee bezig geweest dan, uh, dan we voor, uh, ja, gedacht hadden. Ja. Dus uh, we, dat hebben we goed besteed, uh, ja. denk ik. En uh, we hebben af en toe nog wel kunnen, kunnen, kunnen oefenen tussen de lockdowns door en dat soort dingen. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel een rare periode geweest. Ja, uh, ja. ja uh, maar goed. Uh, het, uh, is het ook ergens goed voor, uh, denk je? Zoiets voor muzikanten om dan even weer pas op de plaats uh, te maken? Ja, ja, er zit ja, ja. ook een kans in inderdaad. Ja. Ja. Uh, maar het is gewoon een gedwongen kans. Ik denk dat uh, als je alle muzikanten de vraag stelt... wat zou je liever doen? Uh, ja, ja op het uh, ja, podium. Ja. Ja. Ben jij iemand die Echt graag nice. op het podium staat? Of? Zeker. Ja? Ja, ja, nou, jij ja. natuurlijk ook. Ja hoor. Zeker. Ja. Ja. Uh, want uh, jullie zijn eigenlijk een dynamische band... Want er was vorig jaar wel even een moment dat het kon. Hè? Dat je dus met 30 man uh, in een zaal... Uh, en, maar dan moeten ze op een krent zitten. Hè? En uh, hadden jullie daar... Iets, uh, waren er toch nog mensen die zeiden... kom even spelen. Maar dan wel voor 30 man uh, die zitten. Of uh, we, heb je dat niet gedaan? We hebben twee, twee uh, optredens gedaan in februari. Uh, Eentje ook op een radiostation in, in Dordrecht. Ja. En, uh, voor mij was het ook met stoeltjes, toch? Ja, wat is ook te ja. televisie-uitzending. Oh ja, ja, wat ja, kleine ja. setting. Er mochten ja. er ook niet veel mensen binnen. Ja, dus dit jaar. Ja, ja, ja februari. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Dat is iets heel anders dan, dan een, een club van 100 mensen. Waar, wat allemaal op elkaar staat. Dat, ja. is ja. dat heeft een hele eigen dynamiek ook. Wat echt ook iets toevoegt aan de show. Dat, ja. Als je dat mist. Ja. ja. Um, ja. ja. Uh, nu hebben. Uh, Robin zegt het al. Uh, hebben jullie uh, daar uh, gewoon uh, de tijd voor genomen. om dit uh, goed. Uh, waarin verschilt die ten opzichte van het eerste album. Ja, ik kijk jou even niet aan, maar ik moet even Robin uh, daarvoor aankijken, want ja, dat, uh, er zitten denk ik wel uh, heel veel uh, verschillen de, uh, in dat opzicht. Ja. ja. Het, uh, het eerste album, When I'm saying dat heb ik eigenlijk samen met Jetske gemaakt. Ja, uh, ja ze loopt uh, af en aan. Uh, ja, onze, ja, onze drumster. Ja. En, uh, voordat er een band was, dus... Uh, en dat heeft ook een tijd geduurd voordat het helemaal klaar was. En ja. uh, dat heeft zelfs nog op een gegeven moment toch, ja, ga ik er ooit nog iets mee doen? En toch maar iets. Het is als de uh, Beach Boys die ooit nog eens een keer zo'n uh, zo album hebben gemaakt. Wat, uh, wat heel lange pet sounds geloof ik. Ja, hebben. daar hadden ze ook heel lang de tijd voor genomen. Maar uiteindelijk, plaats. Ja, hele plaats. uiteindelijk kwam hij er ja. dus. Ja. dus uh, ja, uh, en, en dat was bij, bij dit ook het uh, geval. Uh, ja, yeah. nou, op een gegeven moment... Uh, uh, die, lagen eigenlijk, die opnames lagen, lagen eigenlijk al twee jaar klaar. Mm. Uh, en ja, toen wisten wij niet zo goed. Ja, maar aan ja, moest ik had ook het contact met Jessica verbroken. Die was inmiddels moeder geworden, weet ja. ik wel niet. Ja. En op een gegeven moment zocht ik weer een drummer. En toen, uh, toen, toen, toen heb ik haar eigenlijk weer erbij gehaald. Ja. En hebben we er twee andere uh, uh, uh, gasten bijgezocht... die er niet meer bij zijn. Ja. Uh, en deze plaat is eigenlijk... Uh, ja, en met z'n vieren gemaakt. Dus ja. uh, dat, dat is toch wel het verschil, denk ik. Ja, is, uh, ik denk ook. Uh, ja, uh, ik zei het net met, uh, tegen Robin ook. Invloeden. Uh, geldt voor jou misschien ook. Hè, dat jullie dus dan iets uh, gewoon bij elkaar. Uh, en dan komt er iets uit. Zoiets. Ik neem aan dat er uh, wel ergens lijnen uh, komen. Maar dat jullie dan op een gegeven moment ook een. Uh, nou, ik zou het liever zo willen spelen en uh, dat het daarom even net wat anders klinkt en misschien daardoor het nummer ook. Uh, ja. Werkt het zo ben je Ja, zeker. Ja. Uh, Robin die, uh, die legt eigenlijk de, de basis neer, uh, de structuur van het, uh, van het nummer. Hij schrijft ook de tekst en uh, ja. dan in de oefenruimte eigenlijk werken we het meer uit. Ja. Uh, en dan neemt iedereen ook zijn eigen invloed daarin mee. Dus uh, ik hou heel erg van, van klassieke rock eigenlijk, uh, ja. van alle soorten. Die hoor ik wel terug hoor, overigens. Ja, ja, ja, ja. ja natuurlijk. Interessant. Ja, maar het, het maakt. Het juist, uh, dat, dat is het hem. Juist. Het is ook weer bijna. Het, het, is, het is net. Uh, het is heel toegankelijk. Dat ook weer, vind ik. Maar het is ook weer. Nou ja, er zitten allerlei. Uh, stijlen zitten er gewoon in. En dat, dat maakt het dan weer heel speciaal ja. bij, bij jullie. Dus dat. Uh, maar daarom zeg ik ook van. Ik denk dat het toch. Uh, he, uh, jij hebt een voorkeur voor klassieke rock. Nou, Robin zal weer totaal iets anders hebben. Je, dat zei je net. De Doors onder andere wat. Ja. wat uh, Ik hou ook nee. van stevig, gewoon echt goede. weet uh, ja. je, de grunge-tijd, weet je wel? Ja. Uh, de, ja. ja. Uh, over de Doors gesproken. We hebben hier een hele illustere kroeg. Ooit gehad in de jaren negentig. Hij heette De Waaltjald. Oh ja. ja. Uh, en uh, wat, wat is uh, Jim Morrison voor jou dan? Ja, God is uh, ik, ik, ik vind het altijd een beetje lastig om over idolen te nee, spreken. Nee, maar goed, maar, maar, maar, je, maar ik denk dat uh, dat, dat het nog iets is van wat jou heeft aangetrokken ja, in dat zeker. hele verhaal. Jim Morrison is natuurlijk gewoon uh, ja, uh, de, het gezicht van de Doors, denk ik. Ja. We natuurlijk gewoon verder ook een waanzinnige band. Ja. Maar ja goed, als, jij, als je naar zijn teksten en zijn stem ook vooral uh, uh, luistert. Het is gewoon waanzinnig uh, natuurlijk gewoon een icoon geweest, denk ik. En ja. Iemand die, de, maar, ja, die niet meer gemaakt is daarna ook. Hè. Een hele unieke uh, performer, denk ik. Een uh, unieke songwriter. Een uh, ja, geweldige band. Ja. Ook, ja. De klassieke rock. Kijk ik jou weer <clears throat> aan, uh, waar, waar, waar zit hem uh, dat in? Ja, uh, in nou, uh, ook uh, wel een beetje de doorsprong. Toch wel? Ja, ik uh, ben uh, jarenlang... Uh, met veel plezier naar het Bospol Festival geweest. Ik weet niet of je er ooit van hebt gehoord. Ja, ik heb er wel van gehoord, ja. ja. Geweldig. Daar komen alle, alle grote, eh, grote namen. Dus mijn favoriete artiest eh, is denk ik wel Neil Young. Uh -huh. Uh -huh. Um, daar ook een keer gezien. Uh, de overgebleven leden van de Doors toen... die heb ik daar ook live gezien. <laughs> en, uh, Crosby, Stills en Nash, uh, Santana... Um, ook C -C Top, uh, Buddy Kai, Blues uh -huh. um, van, der, van dat soort artiesten. Ja, dat, dat is hartstikke genieten. Ja, want... Ook hier, zo, uh, merkte ik, zat toch ook weer een vleugje blues zat er ook in. Ja, dat, dat, maakte, het, uh, dat maakte het toch wel weer heel speciaal. Dus uh, dat, in dat ja. zit er ook in. Ja, Als een de gitarist, is, denk ik. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, maar, ja, ja, maar ja, dan komen we weer bij de laag nou uit. Maar die laag zit er wel degelijk in. En uh, dat hoorde ik ook weer, uh, de, uh, weer terug. En jij had het net over Crosby, Steels, Nash en Jan. Ja, eigenlijk wel. Hè. Dat, uh... Nou, uh, is er een Nederlandse variant? Daar zit diezelfde Paul Bond in. En die, uh, die, heeft, uh, die band die heet Dandelion. Ik zou bijna zeggen: nou, luister nou gewoon. Want zij zijn eigenlijk uh, de, de Nederlandse, uh, ja, min of meer de Nederlandse equivalenten. Ik, ik zou bijna zeggen de erfgenamen ervan, uh, van de Crosby Stills Ness. Hier zijn uh, ze nog een keer met What a Nice Surprise van Dandelion. Volgende week naar de studio deze Kai. En da daarvoor worden we Dandelion met What a Nice Surprise. Dat was het verhaal waar Martin kwam. Crosby's Stills, Nash. En dat zit duidelijk verwerkt in ook het, het uh, muziek van Dandelion. Paul Bond heeft dat ook wel eens verteld. Dan niet eens zo lang geleden, uh, wat ik al zei. Bij een collega radiomaker, Marjane Volendam, heeft hij dat ik, ik denk een week of twee teruggeven dat het nog, uh, nog wel laten ontvallen. En uh, je hoorde ook al helemaal aan het begin gewoon zijn eigen single, um, Heren, want uh, ja, we, we naderen ook een beetje het einde van het, uh, van het radioprogramma. Uh, want ja, uh, er komen nog, als het goed is, een aantal optredens. En jullie hebben er ook een paar gehad inmiddels. Ja, Tol hoor en ik. En die en gaan we uh, uh, 18 juli. Is oh, die, komt, die ja. komt nog. Die komt zaterdag nog. doen we ons eerste release-optreden. Dus dat is dan in Door in Dordrecht. Ja. De Bibelot? Nee, in Door. Oh, Door? door. Ja. We hebben vroeger wel een keer een Bibelot gespeeld. Tenminste met een andere bezetting dan. Maar ja. we, we, we hebben echt bewust gekozen voor Door. Want het is een leuk uh, uh, zaaltje waar we eerder hebben gespeeld. Mm. En uh, dat was prima ook met die corona Ja. En, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, dus daar gaan we het doen. Omdat we gedeeltelijk oorspronkelijk een Zuid-Hollandse band zijn. Ja. En, en dan ook in, in Amsterdam. Omdat we ook ja, gedeeltelijk dan een Amsterdams band zijn. Ja. ja, ja, ik, uh, ja. Ik, ik, je, je hebt het verhaal uh, even buiten de uitzending om uh, verteld. Ja. En om het nog ingewikkelder te maken. Een deel van de band zit gewoon in Noord-Holland. In ergens boven maar. Dus wat dan gaat... Het wordt hoe langer hoe leuker met de artiesten. Jullie zijn gewoon de stel Nomada als ik het zou horen. Want waar repeteren jullie eigenlijk dan? Ja, we repeteren in Amsterdam. Maar jij bent in ook Zuckfuist. Je hebt daar ook geen Amsterdammer meer. Nee. Waar zit je nou? in de Bollestreek. De Bollestreek. dat is hier in de buurt. Amsterdam is niet te betalen meer. Nee? Nee. is niet. Ja want dat uh, hakt er natuurlijk wel een beetje op in, uh, in, in dat opzicht. Uh, de, de muziek nog uh, zelf, hè? Uh, werken jullie met producers of doen jullie het helemaal, helemaal zelf, denken jullie? Ja. Nou, wij, wij nemen het eigenlijk allemaal zelf op, ja. uh, bij mij in de woonkamer. Behalve de drums, dat hebben we dit keer wel uh, in een studio opgenomen. Vorige album overigens niet, dat hebben we toen echt heel houtje touwtje gedaan. Ja. Ja. Um, maar drums uh, is in een studio. En dat besteden we dan uit aan onze vaste partners Paul Fitzpatrick, die mixte uh, de boel voor ons. Ja. En uh, Tammo Kersbergen uh, van I Am ook uh, zit hij in, mm. die mastert ons album. Dus we hebben het eigenlijk gewoon zelf ja, opgenomen en uh, geproduceerd, denk ik. En, en, en we hebben het uit, de mixing en de mastering dan uitbesteed aan die twee. Mm. En dat hebben ze best wel aardig gedaan. Uh, zo ja nou, best, best wel oké. Okay, ja, ja, want uh, het geld uh, groeit niet in de bomen bij de nee, ja Wij vinden het ook gewoon heel prettig om toch een beetje, tenminste ik, uh, om toch een beetje te, uh, onafhankelijk te zijn. Nee, hè? Dat je ja. zelf dingen kan doen. En uh, uh, ja, als je gewoon spulletje, redelijke spulletjes voor hebt, dan, uh, dan kan je heel ver komen. Ja. Ja, dus uh, wat, wat dat gaat uh, lekker uh, zelf. Alles nou. met één microfoon opgenomen. Dus, uh, Kijk, nou, ja, ja, dat is, dat is, uh, <laughs> ja, dat is vol, ja. wel leuk. Uh, dus, uh, nou goed, weer terug naar de optredens. rechter, dat is dan over anderhalve week eigenlijk. dus zaterdag. Dat is ja. ja, zaterdag over een week is dat. Nou ja, aanstaande zaterdag. Aanstaande zaterdag. Ja, ja. ja. Wow. Ja. Dus uh, bij uh, collega De Waard uh, mag, uh, mag dat uh, gewoon even boom, erin uh, gesmeten worden. Dat het uh, meteen s'avonds in Dordrecht. Uh... Dat zal ongetwijfeld besproken worden. Maar ja. het, is, het is wel uitverkocht, dus er kunnen eigenlijk mensen meer bij. Nee. Um, ja, ja. We, we doen nog meer dingen. We spelen ook in uh, november, geloof ik, uh, in, uh, in de boerderij. Uh, als voorprogramma voor. Zoetminister Z, Z, toch? Fischer, Fischer Z. Daar ja. we, uh, oh, dat, uh, dat vind ik niet zo verbazingwekkend. Want. Uh, wie de, uh, de Vise Z kent... Ja, uh, dan denk ik... Daar zitten uh, daar, daar zit Arthur's dicht... Uh, nou, dat komt wel... Uh, reden, er zitten wel overeenkomsten in, in dat opzicht. Dus. Ja, dat, heeft de, dat dacht de boerderij denk ik zelf ook. Uh, die, hebben, die hebben ons daarvoor benaderd. Dus dat is wel heel leuk. En ja. Uh, ja, We hebben nog wat, wat andere optredetjes staan... In, uh, en we zijn laatst ook nog geboekt uh, van, uh, vanwege de plaat. Dus uh, ja. het op zich uh, treden we wel re regelmatig op. Ja. Ja. Ja. Heeft het ook uh, nog behoorlijk wat energie gekost... Uh, om dit allemaal weer tot een goed einde uh, te brengen? Of is het ook, gaat het ook zo gemakkelijk? Ja, we zijn toch lekker bezig met z'n allen. In, uh... ja, ik bedoel, nou, ook in, de, in de, de, de omstandigheden waar het in gebeurt. Hè? We, we hebben het over... De buikgriep, C-woord. Mm -hmm. uh, daar heb ik het over. Uh, en dat je dan toch... Uh, dat kan een beetje aan je vreten. Maar ondertussen... ja uh, hè, Dat het dan ook iets van je afvalt. Bij wijze van spreken. Van, dat, dat, dat bedoel ik met een tot een goed einde gebracht. In dat ja, dat denk ik wel. Ja. We, we hebben nog geen ruzie gehad. Dus het zal goed gaan. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja. Nou, dat, ik, ik zie niet dat, dat dat bij jullie zo 1, 2, 3 gebeurt. Heb ik het idee. Of kan er nou. nog wel eens wel wat... Uh, uh, we, oh. de, we, zijn, we zijn redelijk gefocust. Ja. Uh, ook op optreden. Mm. Dus ook de plaat, we zien de plaat ook als een middel om weer te gaan optreden. En de optreden oh. is ook als een manier om uh, weer inspiratie te krijgen. Om, om nieuwe dingen te schrijven. Mm -hmm. En um, ja, we hebben dus ook echt ambitie om uh, ook uh, grotere podiaopregementen ja. te, uh, te gaan spelen. Mm. Zeker. Ja. Ja, dat kost denk ik ook wel de nodige energie als je onafhankelijk bezig bent, ja. denk ja. ik. Want het geeft ook energie. Ja, ja dat geloof ja. ik wel. Dus dat, dat is niet... Uh, uh, uh, en als het uh, dan ook lukt, uh, weer een stukje positieve energie is van yes, dat hebben we dan weer even mooi van elkaar ja. gekregen. Het ja, ja, ja. is ook gewoon heerlijk om, uh, vooral de laatste tijd, uh, we, we spelen weer regelmatiger natuurlijk. Hè, met, uh, we, we oefenen gewoon weer regelmatig, want die, ja, die, die lockdown is voorbij. Ik hoop dat, die ook, uh, dat we ook kunnen blijven oefenen. En dan merk je ook gewoon wel dat je weer wat beter wordt en, dat geeft ook een goed gevoel hè? Dat, ja. je, dat je toch ergens naartoe groeit en uh... positieve vibes eigenlijk maar ja. ja. ja. nou, dat, uh, dat hopen we dan nog maar even lang uh, vol, te, vol te kunnen houden uh, ja. in dat opzicht ja lekker uh, een leuke club nu ook dus, uh, ja ambitie ik heel blij ook met Martin, dus, ja. ja de ambitie reikt die uh, zover dat, uh, dat jullie graag uh, aan willen kloppen bij landelijke zenders als die dan bellen op. dan zeggen we geen nee hè? Maar, maar, <laughs> ja. die mogen best bellen hoor. ja, ja. Uh, ik uh, vond het reuze leuk uh, dat jullie geweest uh, zijn. En ik hoop uh, dat er nog een keer een vervolg gaat komen. Want uh, hm. uh, dit uh, was al heel lang in de pijplijn. Maar we zaten natuurlijk vorig jaar echt met lockdown. We konden niet zo gek veel. Dus, uh, dus, maar goed, uh, het is nu bij deze is het, uh, gebeurd. Ja. In, uh, dankjewel. Licht, de ja, ja, graag gedaan. Ja, dankjewel. En uh, op uh, naar de <kijf> release show aanstaande zaterdag. Ja. In Dordrecht. Door yes. dat. Uh, nog even de tijd wanneer. Uh... Ik geloof dat wij om half tien gaan spelen. Uh, de deuren gaan om negen uur open. En, uh, uh. Ja, de mensen die al een kaartje hebben, die kunnen gewoon naar binnen. Want het is ha. uitverkocht. Goed. Ja. Um, dank. We gaan uh, een beetje richting het einde van het programma. Um, dit is uh, een opname van 8 april geweest van de band Kafka uit Amsterdam. En het nummer dat heet Boedikool.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 deze. En die zullen we niet helemaal kunnen laten horen. Tot aan het einde. Dat is Lasset met Woven. Tot volgende week met Kai. Dag!